Er zijn veel afwasshows in Nederland Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt Dat is Poeterkeloeries Afwasshow En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. Oh, man. De laatste keer dat je hem hoort als zijnde, de Elsplaat van deze week uit 1965, 65, de Spencer Davis Group en ze rennen nog steeds, keep on running. <applacht> Zo, he, he, wat een raar tijdstip, hè? Ja, half zes zijn we begonnen en dat kwam omdat we even naar de kapper moesten. En Ik had een afspraak om vijf uur, maar die kapper is vlakbij en het ging allemaal een beetje voortjes. Dus ik was al ruim voor, half zes weer terug hier in de studio. En ik denk, ja, ik ga niet zitten wachten hier met Marum over elkaar tot zes uur is. Wat ik in eerste instantie had gezegd gisteren op de Facebookpagina. Beginnen, we beginnen nu pas. Ik heb wel even netjes gemeld, dus als het goed is zijn alle vriendjes en vriendinnetjes van de Ava Show gewoon aan het luisteren nu. En mocht dat niet zo zijn, dit programma gaat ik nog wel even herhalen. En het komt ook nog op de podcast te staan. Dus als je het gemist hebt, niet getreurd. Het komt vanzelf allemaal goed. Wat gaan we allemaal doen? De bekende dingetjes natuurlijk. Zoals weet je nog wel. Wat nieuwsberichtjes en wat weer en verkeer en zo. En we hebben hele mooie muziek hoor. En hele bijzondere muziek ook vandaag. Vind ik zelf al. In ieder geval. We gaan luisteren bijvoorbeeld naar tears for Fears van alweer Bries hè, gisteren ook al. En nu hebben we er weer een gevonden. De Pet Shop Boys komen voorbij. Eddie Grant, Chris Montes, De Rattles. Ja, dat is een groepje van Elsestad. is met een schitterend nummer, echt. De Trooks komen voorbij. Johnny Ness, ja, ook al een tijd niet gedraaid hier. Vader Abraham, die draai je hier nooit, maar vandaag dus wel. De Org Erik Demersen. Dan moet je maar zelf maar even gaan luisteren wat dat allemaal is straks. Fleetwood mij komt weer eens een keertje optreden. En we beginnen met een plaatje uit, van 49 jaar geleden uit 1966. De nieuwe Viel Band met Winchester Cathedral. Goedenavond, je luistert naar Radio Hels 558. But you didn't try You didn't do nothing You let her walk by Now everyone knows Just how much I needed that gal She wouldn't have gone far away If only you'd started ringing your pile Chester Cathedral You're bringing me down You stood and you watched Door het slechte weer denk ik. Er staan momenteel maar liefst 143 files in Nederland. En een van de langste staat op de A1. aan Amsterdam-Amersfoort tussen Knooppunt Muidenberg en Knooppunt Eemnes. Daar staat maar liefst 18,6 kilometer. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Fleetwood Mac uit 1977 en het is allemaal getiteld Dreams. Het is inmiddels al tien over half zes geworden. Normaal is het dan al bijna weer afgelopen het programma, maar we zijn nu net begonnen. En dat komt omdat we een half uurtje later waren. Ik heb, kwam gisteren voor de playlist maken een mooi plaatje tegen. En volgens mij heet het gewoon iets van Bellen, Las Sebastian of zoiets. Dat is van een tv-serie over een klein jongetje die met zijn hond allerlei avonturen beleeft. Maar volgens de officiële aantiet, a, aankondiging is het Org, Erik, Demason en Lazo. Een zielig liedje, maar wel heel erg mooi. Ja. De vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Veronica. Veronica. Ergens in de Noordzee ligt. Rotser als een pauw, maar toch nog op de wip. Wind en water beukten met volle kracht. Doch houdt ons trouwe scheepje stand op vijf, drie, acht. Overal ter wereld spreekt men over jou. Jij bent nu verhuisd, toch blijven wij je trouw, we kunnen jou niet beter horen, kleine schuil, want 5:38 is beter in. In de Noordzee ligt een heel klein schip Trotser als een pauw, maar toch nog op de wip Wind en water beukten met volle kracht Rode avondzon, jou op het zilveren water zien liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen volle zee kiezen, neem dan mij met je mee. Veronica 538, dit was uit 1972, ter gelegenheid van de zendenwisseling van 192 naar 538, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Dat was op een zaterdagmiddag volgens mij rond een uur of 12 of een uur of 1 en ik liep toen bij de groentekar en uh, het werk werd gewoon even stilgelegd om dat hele gebeuren even te luisteren. Ik weet dat nog zo goed. Vader Abraham, want die draaien hier bijna nooit en uh, dat is dan toch ook wel weer leuk. Het is inmiddels alweer 20 minuten verder in de show, dus uh, we zullen maar eens even wat nieuwsdingetjes op gaan zoeken voor vandaag. We waar zijn de papiertjes, Els? Ja, Els is zich aan het voorbereiden, want die gaat binnen, uh, straks een lijf optreden doen hier. Dus blijf voorbij, hè. dat wordt uh, hilarisch, en... maar het is wel een goed nummer wat ze gaat zingen hoor. Het is een heel oud nummertje, maar ze kan het nog steeds zingen. Pvv-leider Geert Wilders heeft vandaag een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet dat volgens hem te weinig doet om Nederland veiliger te maken. Wilders zegde al vaker het vertrouwen op in het kabinet, maar hij gaf aan dat hij niet eerder met zoveel overtuiging dat deed als vandaag tijdens het debat over de aanslagen bijna een week geleden in Parijs. Door te roepen maar niets te doen maakt hij het kabinet, Nederland, maakt het kabinet Nederland onveiliger, zei Wilders. Hij wees onder meer op mensen zonder paspoorten die gewoon ons land binnenkomen met alle risico's van dien en teruggekeerde Syriëgangers die vrij rondlopen. Vandaag nog oppakken en facetten vindt Wilders. Hé, hey, dat is leuk. De gemeente Krimpandeisel kampt al enige tijd met duivenoverlast. Vandaag zou daar wat aan gedaan worden, waren het niet dat het duivenvruitje roet in het eten gooide. Dat duivenvrouwtje is de 58-jarige Marianne, Marianne de Haai. Zij zorgt al 20 jaar voor de Krimpendse duiven. Ze voert ze omdat er te weinig eten voor ze te vinden is en ze brengt de vogels indien nodig zelfs naar de dierarts. Ik laat niet gebeuren dat ze als oud-oud vuil worden behandeld, mishandeld en de dood vinden terwijl er alternatieven mogelijk zijn. De muziekmaatschappijen in Nederland hebben gezamenlijk een nieuwe streamingsdienst gelanceerd die zich uitsluitend richt op Nederlandstalige muziek. Via Hits NL krijgen liefhebbers voor 3,99 euro per maand onbeperkt toegang tot het Nederlandstalige repertoire. Treinreizigers moeten volgend jaar rekening houden met een grote tekort aan treinen. Daarvoor waarschuwt staatssecretaris Dijksma. Het capaciteitstekort volgend jaar wordt ellendig, zei ze tegen de Tweede Kamer. Het wordt een grote zorg. Ik geef alvast maar een waarschuwing. Het ernstige tekort komt doordat de NS niet tijdig nieuwe treinen heeft besteld om oud materieel te vervangen. Amsterdam sluit minder prostitutieramen op de wallen dan gepland. Hoewel het oorspronkelijke doel was 83 ramen te sluiten, wil het stadsbestuur er alsnog 46 openhouden. Daarna worden er mogelijk nog eens 15 heropend voor een experiment waarbij sekswerkers een eigen prostitutiebedrijf runnen. Hiermee komt het college van burgemeesters en wethouders tegemoet aan de wens van de coalitiepartijen die minder geld winnen willen besteden aan het opkopen van prostitutiebanden in het ballengebied. We gaan lekker door met de muziek I hier. Oh ja, ik begin al te zingen. Uit 1975 in de Show. So Johnny Mess and Tears you. on my pillow. Gee, I, need you so. I can't take it. Oh I wonder why you had to go. For, oh, for sure. <laughs> inside of me It makes me think of how things used to be It makes me feel alright when I'm with you at night and we love Heerlijke, fantastische 660s muziek is dit. Hè? Oh, oh, oh, ik vind dit zo prachtig, allemachtig. De Trox uit 1966. En I can't control myself. Er staan zoveel files in Nederland. Ja, je komt daar gewoon niet. Je komt gewoon niet meer thuis vanavond. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Gewoon overnacht in de auto. Nou ja, met wat muziek erbij komt dat ook wel goed natuurlijk. Ja, dat hebben we in de herfst. Hè? Een beetje regen en wat wind. En dan staat heel Nederland vast. We gaan nu de nog naar dit bijzonder plaatje toe, hoor. Oh, oh, ik vind dit ook al zo mooi. <tie> Het is alleen 11 jaar later, in 1977, hier in de Alfa Show. Gaan we luisteren naar Jigsaw. En if I have to go away. Ach, wat een zieligheid allemaal. Die microfoon die moet je wat hoger zetten, dan komt het geluid veel beter tot zijn recht. En je moet wel even die bassist van de salontafel afjagen, want dat kan natuurlijk niet. Die gaat gewoon netjes op de vloer staan. En de gitarist die staat wel goed, zie ik. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Nou, dan gaat het nu allemaal gebeuren hier in de AV Show. want Els met haar groep de Rettles gaat een optreden geven. Het plaatje komt oorspronkelijk uit 1970, maar ze gaat het hier gewoon live weer zingen. Luisteraars, even applaus voor... Els met de Rattles en het is allemaal getiteld De Wits. Zo is het wel goed, Els. Zo is het wel goed. Els en de Rattles en live in de studio hier, De Wits. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het was wel een mooi optreden. Els kan wel een beetje zingen, hè? Ja, ja, ja. In 1970 klonk het nog veel beter, hoor. Toen was ze nog echt een beetje een jong deerne. Nou, wij moeten hier gewoon verder in die show, natuurlijk. Ja, heren, daar is de gat van de deur. Uh, maar, dus zien we het is hier weer tijd voor. De weet je nog wel voor deze 19e november en het is vandaag de 323ste dag van het jaar. En dan komen er nu nog maar 42. Vandaag in 1404 de eerste Sint Elisabeth-vloed. Maar wat wil het geval uh, in 1421, dus 70 jaar later, op dezelfde dag was de tweede Sint Elisabeth-vloed. En het kan niet op, want in 1424, dus nog. 13 jaar later was er op deze dag de derde Sint-Elizabeth Dat is zoveel toeval, hè? het ongelooflijk. In 1942, vandaag, de Sovjet-Unie zette tegenaanval in op Stalingrad. En in 2009, de Belgische politicus Herman van Rompuy wordt aangeduid als de eerste president van de Europese Unie. We gaan even naar een stukje muziek toe, want in 1967, vandaag, de Beatles LP Magical Mystery Tour komt uit in het Verenigd Koninkrijk. Dan de sport van vandaag in 1969. Pele scoort uit een penalty in de 78ste minuut van de voetbalwedstrijd Santos FC. Santos FC tegen Vasco da Gama zijn duizendste doelpunt. Jawel. En in 1980 het Nederlands elftal verliest ook de tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 1982. <coughs> Excuus, België wint in Brussel met 1-0 door een rake strafschop naar Rus van Spits Erwin van den Berg. Uh, in 1969, Apollo 12, die landde op de maan. Ja, toen had je nog van die maanvlucht hè? van 1969 in het uh, begin jaren 70. Wie zijn er allemaal geboren vandaag? Dat was in 1831 James Garfield. Hij was de 20ste president van de Verenigde Staten. En de beste man die overleed in 1881. In 1917 werd Indira Gandhi geboren. Zij was een Indiaas uh, Indiaas ja, staat hier. En uh, overleed in 1984 en in 1928 werd geboren Ina van Fazen. Zij was een Nederlandse actrice en zij overleed in 2011. En Larry King is vandaag jarig, hij is een Amerikaans tv-presentator van CNN. <coughs> 1938 Ted Turner, Amerikaans mediamagnaat, oprichter van CNN wordt geboren. En in 1942 wordt Calvin Klein geboren, Amerikaans modeonderwerper. Hij is natuurlijk bekend geworden door zijn ondergoed. Hè? Nou, niet door zijn ondergoed, maar het merkondergoed natuurlijk. En in 1962 werd geboren Jodie Foster, Amerikaans actrice en regisseuse. Nou, dan hebben we de geborenen gehad. Gaan we eens even kijken wie er overleden zijn vandaag? Nou, niet zo vreselijk veel. In 496 paus Gelasius eerste En twee jaar later, in 498, paus. Paus Anastasius II. En in 1828 overleed Frans Hubert, 31 jaar. Hij was natuurlijk een Oostenrijks componist. En in 1998 overleed René van Voren op 67-jarige leeftijd. Hij was een Nederlands komiek, acteur en producent. En in 2008 overleed de Nederlands sportjournalist en verslaggever Herman Kuiphoff op 89-jarige leeftijd. Nog even naar het weer kijken. In 1971 hadden we de laagste minimumtemperatuur van maar liefst min 8,4 graden en de hoogste temperatuur was 15,1 graden en dat was in 1963. Het langst in de zonnetje uh, uh, zitten misschien nog wel, ja zeker in 1963 natuurlijk. 7,5 uur scheen de zon in 1909 en de meeste Lang, de langste neerslagduur die was in 1986 20,4 uur. Nou, vandaag heb ik deze dag ook wel een aardige poging gedaan voor dat record. Want het is niet zo gek veel droog geweest. We zijn er alweer een beetje doorheen. En we gaan weer lekkere muziek draaien van Chris Montes bijvoorbeeld uit 1973 met I Know The gas. I Know Digas Que tu no quieres Tú no quieres, quieres mi amor Because I love you, I only want you Oh, how I need you, that is for sure <laughs> If I had sunshine, I'd give it to you If I had fortunes, I'd do the same I'd give the stars to nobody but you And most of all, I'd give you my name Just Show yeah. De tijd is alweer 12 minuten over de klok van 6 uur. Hoezo ben ik net op tijd? Nou, ik heb van iemand uh, merci, als bedankje, merci gehad. Ik weet niet of je weet wat het is, dat zijn chocolaatjes. Nou, ben ik niet zo vreselijk van de chocola, maar als iedereen maar aan het begin kan ik er nooit meer mee ophouden. Dus ik zit af en toe chocolaatjes te pikken hier. Maar uh, ja, als je dan uh, weer een plaatje moet aankondigen... dan moet wel die chocola natuurlijk een beetje op zijn. Ja, nou ja, het lukte allemaal net. We gaan hier gewoon even lekker door met de muziek, hoor. Ja, ja. Oh, we gaan naar 1983 toe. Dit vind ik zo'n prachtig plaatje. Destijds veel gedraaid op de illegale zender, zoals dat heet. Dit is Electric Avenue. Oi! Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to electric. Avenue. Chocolademelk, ja die rum wil ik wel hebben natuurlijk, maar niet de chocolademelk. Ik heb al veel te veel chocolade vandaag, daar ga je wel stuiteren zeggen ze wel eens. Er schijnt een stofje in te zitten waar je een beetje hyper van kan worden. Nou ja, dat ben ik wel eens meer, dus daar heb ik echt geen chocolade voor nodig. Dus daar moet ik niet te veel van eten, want anders zit er hier straks een gat in het plafond. Je hoorde Eddie Grant met Electric Avenue. We hebben nog een stief kwartiertje te gaan in de show. Dus we gaan even lekker door. We waren in het eerste gedeelte van de show meer in de 60e en in de zeventige jaren. We zitten nu volop in de 80 jaren. Want dit komt uit 1987. Het is een gelegenheidsduo van de Pet Shop Boys. En dus die Springfield beroemd natuurlijk uit de jaren zestig. En dit is allemaal getiteld. What have I done to deserve this? Ja, waar heb ik dit allemaal verdiend. Zoiets in ieder geval. Je luistert naar de AVEN bij Radio Els. Vijf acht. Of 7. Dus als je om kwart over zes ergens moest zijn, dan ben je al vijf minuten te laat. Je hoorde de Pet Shop Boys. En Dusty Springfield in de Show met Wat have I done to is, Ja, ik word een beetje melig Want normaal lig ik lekker te maffen rond dit tijdstip op de bank. En dat merk ik gewoon. Ja, een mens zit raar in elkaar. Als je eenmaal aan bepaalde ritmes gewend bent dan uh, en die worden dan uh, gewoon ruw onderbroken, omdat je zo nodig naar de kapper moet. Ja, dan uh, ligt heel het uh, systeem in je lichaam overhoop. Hè? Dus uh, ik ga nog even die paar plaatjes doorjassen. En dan ga ik gauw lekker op de bank. Even een half uurtje maffen, denk ik ongeveer. Uh, we blijven wel even lekkere muziek draaien, natuurlijk. Gisteren had ik Bries al en ik heb ze vandaag gewoon weer uit 1978. Gaan we luisteren naar It's Only a Matter of Time. Dus dat het heeft allemaal met tijd te maken. What? All about. If we only think of that, then I can never shout Maybe tomorrow. Zelf de alvas show met Ferry. De vergeten hits. 24 uur per dag, Radio Els. muziek, terwijl het toch nog niet zo vreselijk oud is, tenminste in verhouding met de andere muziek die we hier draaien uit 1990. Tears for Fears, Advice for the Young at Heart. Dat is bijna weer de voorlaatste, maar ik heb eerst nog even dit voor. Morgen is er vrij veel bewolking en komt er lokaal een regenbui voor. Later op de dag neemt vanuit het noordwesten buigheid toe. De maximum temperatuur ligt rond de 10 graden. De westenwind is matig langs de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond neemt de... Zelfs toen aan de kust, tot zeer hard ongeveer, ja, dacht ik. En het is gelijk wel weer dit, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, trouwens, nog even, ik zit hier net even te lezen nog. Uh, het is vandaag een van de drukste avondspitsen van het jaar. Daarom heb ik ook maar gefiles voor gelezen, want het hele land stond om zes uur gewoon helemaal vast. Ja, waarschijnlijk doorkomen aan, zeker niet in de randstad, zie ik hier. En het heeft er ook mee te maken dat de economie aantrekt, dus het aantal files neemt sowieso toe. En als er dan een paar ongelukken gebeuren en het is een regenachtige dag zoals vandaag en een beetje wind en het is al donker als de avondspits begint, ja dan krijg je een puin ook, hè? Er stonden er op een zeker moment 829 kilometer files, meer als 150 knelpunten. Het is me allemaal wat. Zeg, ik ga zo meteen even een oudje knappen zoals ze dat noemen. Nooit begrepen waar dat vandaan komt, maar dat gaan we wel doen. Ik heb nog één paardje voor je. Dat wordt een nummertje uit 1968. Dus we gaan even back naar de 60s met Scaffold. En thank you very much. Dat wou ik van deze kant ook even zeggen. Bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen: graag tot morgen. Bye bye, zwijzwij. Thank you very much for the bed and bees. Thank you very much. Thank you very very very much. Thank you very much for the bed and bees. Thank you very very very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very very very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very very very very very very very much. You. Thank you very much, thank you very, very, very much, thank you very much for the Ainsley Island, thank you very, very, very much, thank you very much for love, thank you very much, thank you very, very, very much, thank you very much for love, thank you very, very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joys Thank you very much, thank you very, very, very much Thank you very much for the Sunday joys And our cultural heritage National beverage Being fat Union Jack The nursery rhymes Sunday Times The nap and bomb Everyone! Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very, very, very much It was simply sniffing and true Now let me whisper Thank you very much for the ACIO, thank you very much, thank you very very very much, thank you very much for the A, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record, thank you very much, thank you very very very much, thank you very much for playing this record, thank you very very very much. Thank you very much for our gracious team Thank you very much, thank you very very very much, thank you very much for our gracious team. Thank you very, very, huh? Er zijn veel afwasshows in Nederland Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt Dat is Poetekeloeries afwasshow